11 uur. Gert Gluck met het NOS Journaal. Tientallen wereldleiders komen dadelijk in Parijs samen bij het graf van de onbekende soldaat onder de Arc de Triomphe. Het is vandaag 100 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Eerste Wereldoorlog. Het conflict kostte miljoenen mensen het leven. Ook in Yper in België en in Londen zijn grote herdenkingen. In Australië en Nieuw-Zeeland werden eerder vandaag saluutschoten gelost en kerkklokken geluid. Boven Adelaide werden duizenden rode klaprozen door een vliegtuig afgeworpen. De bloem staat symbool voor de gesneuvelden en staat centraal in het beroemdste gedicht over de Eerste Wereldoorlog in Flanders Fields. In Australië is een 50-jarige vrouw opgepakt die mogelijk naalden in fruit heeft gestopt. De naalden zaten onder meer in bakjes aardbeien die in september in het hele land werden gevonden. Consumenten in Australië kregen het advies om aardbeien eerst door te snijden om te kijken of er niks in zat. Een aantal supermarkten haalden fruit uit de schappen en halveerden de aardbeienprijs. Duizenden kilo's van het fruit werden vernietigd omdat niemand ze wilde hebben. Het Amsterdamse vijfsterrenhotel W heeft drie portiers ontslagen omdat ze op hotelkamers drugs verkochten aan gasten. Dat meldt de lokale omroep AT5. De portiers werden ontmaskerd door undercoveragenten nadat het hotelmanagement van gasten signaal had gekregen dat de portiers dealden in ecstasy en cocaïne. Vrijdag staan ze voor de rechter. In Florida is een begin gemaakt met het hertellen van de stemmen. Gisteren bepaalden de autoriteiten dat de uitslagen van de senaats- en gouverneursverkiezingen too close to call waren. Zo is bij de senaatsverkiezingen het verschil in stemmen tussen de republikein Rick Scott en de democraat Bill Nelson minimaal. De hertelling doet denken aan het jaar 2000. Bij de presidentsverkiezingen had Florida toen vijf weken nodig om tot de conclusie te komen dat George W. Bush met een verschil van 537 stemmen had gewonnen van Al Gore. En die uitslag in Florida was beslissend voor de landelijke uitslag. Het weer buien. In de loop van de dag steeds meer kans op onweer. Tussen de buien door soms even zon. Het wordt 12 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files.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 terug bij CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluistam en na het uh, meesterwerk van Charles Mingus, de rustige jazz van Clifford Brown, was een album Jazz Immortal uit 1954, het nummer Gone With The Wind. Het is een nummer ge ge ge gearrangeerd door Jack Monroe's en naast Clifford Brown op baritonsax Bob Gordon, op Bas Carson Smith, Joe Mondragon, drums Shelly Mann, piano Russ Freeman en op sax Soot Sims. Ik ga verder met Hurlin uh, Riley. Ik heb de vorige uitzending ook een nummer van zijn album gedraaid. Het is zijn debuutalbum, Watch What You're Doing, uit 1993. Hij is een uh, drummer. Hij heeft uh, met uh, Ahmed Jamal gespeeld. Hij heeft uh, met Winter Marsalis gespeeld. En is uh, de favoriete drummer van uh, Winter Marsalis Lincoln Center Jazz Orchestra. Hij heeft een geweldig album gemaakt. En het uh, nummer dat ik ga draaien daarvan heet Scoscala Blues. Merlin Riley met Skoscala Blues. We gaan, gaan verder met um, The Jazz Crusaders. Een uh, live album opgenomen in de Lighthouse uit 1966 en het nummer heet Miss It. De Jazz Crusaders uit 1966 met het nummer Miss It. Ik ga verder met Bobby Hutcherson. Bobby Hutcherson is een vibrafonist en hij heeft een album gemaakt dat heet Now. Het is um, opgenomen in 1969 en het is een album midden in de tijd van uh, protesten. Het is de tijd van de Black Power Movement. In feite is het nog een heel actueel onderwerp omdat het in Amerika natuurlijk nog steeds speelt. Ik heb onlangs de film. Um, uh, Black Clans uh, gezien van, um, uh, ben ik even zijn naam kwijt... van, de, van die bekende Amerikaanse regisseur. geweldige uh, film. En die laat ook heel goed zien dat het nu nog steeds speelt. Dus daarom is de muziek van toen eigenlijk nu nog steeds heel actueel. Het eerste nummer wat ik ga draaien is Black Heroes. En uh, naast Bobby Hutchison op vibrafoon... Uh, Kenny Barron op piano, Harold Land op de Noorsax... Uh, boss Joe Chambers... En bijvoorbeeld uh, op Conga ook nog Gene McDaniels. Het tweede deel um, van de cd uh, is een, uh, zijn een aantal live nummers die in 1978 zijn opgenomen van dit album uit 1969. En daar ga ik ook een nummer van draaien. En het nummer da daarvan heet Slow Change. Gaat u luisteren naar Bobby Hutcherson met Black Heroes en daarna Slow Change. Hutchison van het album Now. Ik ga verder met David Axelrod. David Axelrod is een Amerikaanse componist, arrangeur en producer. Hij is ooit begonnen als producent van bijvoorbeeld Lou Rolls. En heeft ook uh, Canon Adderley geproduceerd. Hij heeft een aantal albums zelf gemaakt. En een daarvan is The Auction uit 1972. Het is een bijzonder album. Het staat vol met uh, ja, jazz, soul-achtige nummers... Uh, die vooral over de slavernij gaan. Gaat ze luisteren naar uh, het nummer Freedom. en um, U hoort daar onder andere op uh, Joe Semple op piano. en um, uh, Het is geproduceerd niet alleen door David Exelot... maar ook door Cannibal Adderley. David Axelrod met het uh, album Freedom. We gaan verder met Roy Hargrove. Hij is overleed vorige week. Hij, is een, hij was een uh, Amerikaanse jazz Hij heeft uh, in de jaren 90 en begin 2000... twee Grammy Awards gewonnen. Hij heeft een uh, stijl... Hij had een stijl die mij deed denken aan Lee Morgan. Ook een uh, begenadigd trompetist. Hij heeft een uh, eigen band gehad. Een funkband, de R.H. Factor, Waarin zij uh, ja, alle soorten jazz en uh, funk uh, combineerden tot geweldige muziek. Ik heb ze live mogen zien in, uh, in Den Haag... toen het Noordse Jazz Festival daar nog uh, speelde op het Daktras En vonken vlogen er vanaf toen. Het was geweldig. Ik ga twee nummers van hem draaien. Uh, het eerste nummer heet Aphrodisia. Het komt van het album Crystal Habana uit 1997... waar hij samenspeelt met een uh, Cubaanse uh, band... En het tweede nummer wat ik ga draaien... dat heet Big Memo for Roy. Uh, het is geschreven door de Cubaanse pianist Chucho Valdes. Het komt uh, van het album Emergence uit 2009... waarin Roy Hargrove zijn eigen big band uh, leidt. Gaat u luisteren naar Roy Hargrove. Een klein eerbetoon aan de onlangs overleden trompetist Roy Hargrove. Ik ben alweer toegekomen aan het laatste nummer van vandaag. Voordat ik daar aan ga beginnen wil ik eigenlijk eerst een kleine oproep doen. Wij van CFM Jazz uh, zijn een team van, uh, van vier presentatoren. En we kunnen eigenlijk uh, heel graag uitbreiding uh, uh, behoeven. Mocht u nou iets hebben met Jazz, mocht u het leuk vinden om er iets mee te doen... neem even contact met ons op. Kunnen we kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen... En wij kunnen u daarin bijstaan... ook als u denkt, van ik heb helemaal geen verstand van techniek. Dat, uh, daar krijgt u een opleiding voor uh, van ons. En wij zijn er natuurlijk bij om u te ondersteunen. Dus neem even contact met ons op... als u het leuk vindt om iets met, uh, met jazz te gaan doen. Um, dan ben ik alweer toegekomen aan het uh, laatste nummer van vandaag. En dat is uh, de Ken Paplowski Big Band. Ze hebben een album gemaakt. Dat heet Sunrise. Uh, het is van 2018. En het nummer wat ik ga draaien is... Tjeka de soldaten. <spanning> En Pablowski Big Band met Check aan de Soldaten. Dit was CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Ik heb het samengesteld en gepresenteerd vandaag. Um, ik had nog een kleine uh, oproep gedaan, mocht u zin hebben, om met ons mee te doen met CFM Jazz. Neem even contact met ons op. Dat kan via de website. Dat kan via e-mail naar j.vansluisdam.cfmzandvoort.nl of bel een keer naar de studio tijdens een uitzending. Dan komt het ook goed. Ik ga eruit met nog een heel klein stukje van uh, Roy Hargrove... waarin hij samenspeelt met onder andere Johnny Griffin. En het nummer dat heet The Blues Walk. Het is live opgenomen in Londen bij Ronnie Scotts.